Vijf uur. Jeroen van Kan met het mee aan de protest met op zijn hoofd een muts in de vorm van een varkenskop. Politie wil niet zeggen waarom de Pegida-voorman is aangehouden. Zelf zegt Wagensveld dat de politie de varkensmuts als provocatie zag... en hem daarom mee heeft genomen naar het politiebureau. Wagensveld is na een uur weer vrijgelaten. Toeroperator Sunweb biedt samen met luchtvaartmaatschappij Transavia... en hulporganisatie Move on the Ground... reizen aan naar het griekse eiland lesbos voor mensen die daar vluchtelingen willen helpen. De eerste vluchten vertrekken nog deze maand. De betrokken partijen zeggen belangeloos mee te werken aan het project. Er is een speciaal programma van een week samengesteld. Mensen werken dan afwisselend mee... in het opvangen van vluchtelingen op het strand... en in vluchtelingenkampen. De reizen kosten tussen de 420 en 460 euro.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 ja nou, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is hij dan weer, ondergetekende Fred Heij, hier bij, op, eh, op die 106.9 eh, bij CFM Entertainment for you. En even kijken, ja, dat was eh, Wickfield, ja, Saturday Night. En eh, we gaan een, een lekker nummer draaien van The Mavericks en uh, Dance the Night Away. En Dance the Night Away. En we gaan nog even een, een plaatje draaien van Enrique Iglesias. En One Day a Time. En dat is natuurlijk met Eken. En ja, zo direct halen we Frederico Eventjes in de uitzending, want die wil even een verhaaltje doen. en one day at a time. En dat allemaal bij de ZFM, Entertainment for You 106.9. Allemaal een hele goede middag. En uh, ja, we gaan iemand in de uitzending halen die wil even ja, gewoon een, een verhaaltje vertellen. Nou, dat kan altijd hier bij ZFM. Hallo Federico, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, jongen. Vertel het eens, wat wil jij kwijt? Nou, uh, ik wil dus vertellen dat ik, uh, dat ik uh, nou ja, uh, ben verhuisd naar Drita. Ja, en waar vandaan? Uh, ik ben verhuisd uh, vanuit... Uh, kijk, hoe heet het ook alweer daar? Uh, oh ja uit, Baren, sorry, ja, uit Baren. Nu weet ik weer. Uit Baren naar, uh, naar Druten. Van Baren naar Druten? Ja? En uh, nou, dat is best wel een eindje weg. Dus uh, nou ja, ik, uh, de verhuizing, uh, nou, dat, dat, dat ging uh, best wel goed. Oké. Okay. Uh, en uh, nou ja, uh, ik, ik mis natuurlijk wel al die mensen, maar dat, dat maakt in principe niet uh, heel erg veel uit. Want ja, sommigen heb ik nog wel contact. Ah, Oké, okay. nou, dat is mooi toch? Dat is heel mooi. Ja. En, uh, uh, ja, en uh, voor de rest uh, de, gaat het zo, gaat zo zijn gangetje. Alleen op de nieuwe woning uh, hier zo in Druten, Kriekveld 19 in Druten, moet ik het nog wel eventjes wennen. Dat, uh, met alle mensen en uh, de sfeer en wat dat went allemaal wel. Ja, het zijn, het zijn allemaal boerderijen hè? Ja. Ja, er zitten een hoop, uh, hoop boerderijen in omtrek. Ja, maar ook wel wat mooie schapen en nou ja, ze, ze, ze stinken wel, maar het, is, het, het, het, is wel, het zijn wel mooie beesten. Ah, dat hoort bij de boerderij, hè? Een beetje, ja. Een beetje stinken. Ja, zeker. Toch? Ja, zeker. En voor de rest, uh, nou, ik heb hier een hele mooie, mooie kamer. Soms wel een beetje een rotzooitje, maar ja, dat, dat spreekt allemaal voor zich. Ja, maar dat heb je altijd na een verhuizing, toch? Dat heb ik altijd na een verhuizing, ja, ja. Ja. Dus, uh, nee, nou, ja. dat komt allemaal wel weer goed, toch? Zeker, zeker. Maar kijk, heel veel spulletjes en die moet je natuurlijk een plekje geven. En, uh, en uh, al die plek, uh, plekjes, als sommige plekjes bezet zijn, moet je in andere plekjes moet je verzinnen om het neer te leggen. Ja, en, hey, maar uh, uh, ja. luister je vaak naar CIVM of niet? Uh, ja, ik luister wel, ik probeer wel te luisteren. Alleen, ik heb niet altijd internet op mijn beschikking, maar ik probeer het altijd wel te doen. Ah, ja. oké. Okay. En uh, ja, wat vind je van de muziek? Uh, ik vind van de muziek uh, vind, ik, uh, vind ik heel mooi. En, uh, ken je het wel allemaal? Ik, of ik het allemaal ken ja, ja. Ik, uh, ken. ja, ik ken het allemaal. Ja, ja ik, uh, ik luister heel vaak naar, uh, naar uh, ZFM, probeer ik wel te doen. Oké. Okay. Hey, maar jij wilde ook een plaatje horen of uh, was je nog niet klaar? Uh, jawel, ik wil ja? ook een plaatje horen van Monique Smit. En uh, ik denk uh, het vrouwenalfabet. Klopt dat? Dat klopt. Oké, okay, dan komt hij, hè? Oké okay, dan. Oké, okay. hey, veel plezier nog en een fijn weekend. Hè? Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Entertainment for you. En dat allemaal tot klokjes van 7 uur. Mijn naam is Richard Heij. Dit waren Maywood en Rio. We gaan verder met Mr. President en Coco Jumbo.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 Show you round while you sip your TG. But no Coca-Loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she'll say I do it nicer. And I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when you shout that Jumbo. Now I gotta go, yo, Coke. variatie met Entertainment for You. Op de hoofd. van Connieus. En dat allemaal met na, na, nee, na, na, na. En dat allemaal op die 106.9. We zien FM Entertainment for You. We gaan lekker verder met Casey en de Sunshine Band. ...and come to my island. en de Sunshine Band en come on to my island ja en, uh, en steeds krijg ik de vraag van uh, draai toch wat, weer, wat, wat meer Nederlands, nou dat gaan we dan doen en uh, ja dat doen we met uh, Cornell en uh, geven we nog een kans Je bent bang en boos, ken je dat, er is van alles los. Wat je doet, ben je krijgen die daar uit je komt. Wat je doet, niemand geeft je een schouderklok. Maar God is dat wel ver. Ik ben geen liefde, maar ook geen kerel zonder haar.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 Lekker nummertje, Cornell was dit en geef me nog een kans en we gaan lekker verder met Rocco Granata en ma ma ma Marina, de remix. Marina. Marina. mi ave la non mi lasciare non mi devi Ja, en wil je een bezoekje aanvragen? Dan kan dat ook, hè? en Of nee, NL wou ik zeggen. Kom. Ja, dus Zandvoortradio.gmail.com. En uh, ja, op Facebook kan dat ook natuurlijk. En uh, ja, het maakt wel allemaal niet uit. Dit was uh, Rocco Granata en de Marina Mix. En uh, daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Cornel uh, een me nog een kans. En we gaan nu lekker verder met uh, Ahmed Shaki. En Doe. En met Pitbull. En samen hebben ze het over HBB. I love you. We won. Mr. Worldwide. I Chaki. Habibi I love you I need you Habibi Hab was in that chamber will say Habibi I love you Senti amor a prima vista libre come un canto Nee, nee, die al, hey, Laat me zien dat je bij me wilt zijn.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 De nuevo a tu lado, of por little calles of tu mano. bit of a little bit of a little bit of Le sere, cinema di bagnoli. Un sogno che è bianco e nero. Tra poco sarà colori. L'estate che passa in fretta. L'estate che torna ancora. I giochi messi da parte per una chitarra nuova.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 En dat zeker hier met de muziek voor, van ZFM, Entertainer voor You, tot klokjes van 7 uur. En ik zou zeggen, ja, als u gaat eten, begin met eten, zou ik zeggen, alvast eet smakelijk. En ja, als je zo gaat, eh, of als je al gegeten hebt, ja, als je al gegeten hebt, zou ik zeggen, mocht het u wel bekomen. We gaan verder met een plaatje nog, tot aan het nieuws van 6 uur. En dat doen we met een Nederlandstalige plaat. En de laatste nieuwe album van Tino Martin. En doe wat je wil! Je zegt me het ene, maar doet steeds weer het andere. Je trekt elke keer jouw eigen plaat.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 Ik werd versleten, jij die niet langer onrust bij me zaait. Doe gerust wat je wilt, sla niet langer op de hield. draai me om. Wat jij besluit, het maakt me niet uit, maar verkopen je meer voordoen. Doe wat je moet doen, het wordt nodig. Mijn tijd verspeeld Jouw honger gespeeld Doe wat je wilt